In de eredivisie won Feyenoord twee maanden geleden voor het laatst. FC Twente blijft in de race om de landstitel. Thuis in Enschede werd Vitesse verslagen met 1-0... E door een doelpunt van Charlie op aangeven van Theo Jansen. ADO Den Haag blijft winnen. Vanavond werd het in Den Haag tegen VVV Venlo 3-0. Het was voor ADO de vijfde overwinning op rij. Hekkersluiter Willem II boekte bijna een overwinning op FC Utrecht. Een minuut voor tijd kwamen de Tilburgers op 3-2. Maar in blessuretijd maakte Forstermans voor Utrecht gelijk. De wedstrijd AZ-PSV is nog bezig. Op het WK-schaatsen Allround in Calgary heeft de Amerikaan Shawnee Davis de 500 meter gewonnen. Hij finishte in 35 ste Daarmee was hij sneller dan zijn landgenoot Brian Hansen en de Paul Nietzwietski. De beste Nederlanders waren Jan Blokhuizen op de vierde en Koen Verweij op de vijfde plaats. Bij de vrouwen werd de sprint gewonnen door de Canadese Christine Nesbitt. Ze reed de 500 meter in 37,72 honderdste. Als tweede eindigde de Tsjechische Karolina Erbanova. Marit Leenstra en Irene Wust werden gedeeld derde. Op dit moment rijden de vrouwen de 3000 meter.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 nogmaals goedenavond. De topper van vanavond is nog bezig. AZ-PSV, nog wat gebeurt de afgelopen minuten, Bas Tiggelen. Ja, van alles. Uh, laat ik beginnen met te zeggen dat na een uur nog 0-2 is. De score is ongewijzigd. Maar de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek, zit inmiddels op de tribune. Omdat hij zich nogal opvond naar de vierde official toe... toen uh, Mazar Rodriguez een bal wegtrapte... na een uh, vrije schop die tegen PSV gegeven werd. Nou is dat allemaal niet zo schokkend? Waren het niet dat Rodriguez al geel achter zijn naam had... En Verbeek vond dat daar een gele, tweede gele kaart voor getrokken had moeten worden. Daar had hij denk ik gelijk in. Maar scheidsrechter de Nijhuis deed het niet. Verbeek ging helemaal los tegen de vierde official. Nijhuis zei, weet je wat jij doet Gert-Jan, ga maar de tribune op. En hij stuurde de trainer van AZ weg. Rutte heeft wel door dat Rodrigues tegen zijn gele kaart aanzat. Want die gaat nu naar de kant en wordt vervangen door Marcello. 61 minuten. AZ wordt wat geagiteerd, geïrriteerd, gefrustreerd. Flinke overtreding, zo even van Sikterson kwam hem op geel te staan. Het is nog niet gedaan in Alkmaar, maar AZ heeft wel dringend een goal nodig. Was alles wat je zegt tegen die vierde man, dat hoort die scheidsrechter via het microfoontje? Ja, ja, het schuifje stond nog open, denk ik. Dus hij heeft het letterlijk kunnen verstaan en hij twijfelde ook geen moment. Dat en dat is ook precies voor wie het bedoeld was. Waarschijnlijk. Exact. <laughs> Oké. Okay. I'm We got a move van Gino Vanelli. Nou, move doen ze daar uh, in uh, Calgary. Sebastian. En snel ook. Uh, tenminste, sommigen dan. Nou ja, Shikova bijvoorbeeld, de Russen in, die reed uh, toch een persoonlijk record. Op de 3 kilometer. 1155 is de snelste tijd voorlopig. Maar het was wel afzien hoor voor Chicova. Maar ze is in ieder geval op de been gebleven. Want bij de twee belangrijkste toernooien die tot nu toe dit seizoen verreden zijn. Het EK Allround en het WK Sprint deed ze ook mee. Maar ging ze tot twee keer toe onderuit. Bij het EK op de 500 meter. En bij het WK Sprint op de 1000 meter. Nu heeft ze in ieder geval de eerste dag volledig schaatsend. weten het af te leggen. We zijn bezig nu aan de vierde rit. Daarin rijdt de Noorse Marie Hemmer. Die wil met een reed. Uitelijke comeback bezig is in haar carrière tegen Isabel Oost. Maar we gaan eerst naar Bas. Ja, het is beslist. Na 65 minuten in Alkmaar, AZ-PSV wordt 0-3. En de goal gemaakt door opnieuw Ballas Zuzak. Ik voorspelde het al. Je kan erop wachten Het is of AZ dat drukt en eindelijk beloond wordt. Nou, dat gebeurt niet. Aan de andere kant is er een uitbraak van PSV. Zuzak dribbelt met de bal naar binnen. Op de rand van het strafvoepgebied gaat eigenlijk heel makkelijk langs 2-3 man. Moreno heeft wel een achtervolging in gedachten. Maar de uitvoering is bijzonder slap. En dan komt Zuzak recht voor het doel uit. En jaagt hij de bal met een noodgang langs Esteban Die denk ik ook heel weinig zicht heeft op de bal, de keeper. Geen schijf van kans opnieuw. En zo is 0-3. Dan is het wel gedaan ook in Alkmaar. En is de spannende slotfase waar iedereen zich eigenlijk op had verheugd Vermoed ik verleden tijd. 0-3 AZ PSV. Feyenoord Heracles eindigde eerder vanavond in 2-1. Dat was ook de ruststand. Frank Wielaert praat na met de trainer van Feyenoord. Mario Beng. Lekker hè dat het weer eens een keer lukt. Ja, nee dat is duidelijk. Daar is... Daar zitten we voor op voetbal, hè, om wedstrijden te winnen. En daar komen die mensen voor in het stadion. Ja, dat is een hele opluchting, zeker in de situatie waarin we zitten. Ja, Dat telt maar één ding, en dat is, dat is drie punten. Hoe groot was die spanning vooraf? Ja, nou, ik moet zeggen, ja, je, je is nooit meetbaar. Ik moet zeggen dat die jongens gewoon hun ding doen... en heel de week keihard trainen om, om resultaat te halen. En uh, ja, Als je het dan een keertje krijgt, is dat gewoon hartstikke fijn. Maar de ontlading is des te groter. Um, jullie komen op 2-0. Dan voel je iets van bevrijding in het, in het hele stadion. Zag je dat ook terug in je ploeg? Ja, dat moet ik zeggen. We hadden een, een, een goede fase op dat moment. Daarom was het zo jammer dat we net voor ook weer de 2-1 tegenkrijgen. Waardoor je toch weer wat onrustig de rust in gaat. Wat absoluut niet nodig was op basis van het feit dat we de Westen daar controleerden. We hadden nog twee, drie goede kansen om zelfs nog meer goals te maken in de eerste helft. Maar we kwamen goed uit um uit, uit de startblokken de tweede helft met de kans van, van Wijnaldum. Ja, die moet erin. Ja, en daarna heb je nog een paar mogelijkheden gehad om een goal te maken. Ik heb gehoord dat er ook nog een buitenspelgoal afgekeurd is. Nou, dat die, die glas zuiver was. Maar goed, op het laatste kant ook weer fout. En dat had uh, heel jammer geweest. Nijichi maakt zijn debuut in de Kuip. Scoort een doelpunt. Heeft hij enig benul wat hem hierover komt op dit moment? Ja, dat weet ik niet. Ik heb, uh, ik heb wel een vraag. Hoe vond hij het? Hij heeft, hij heeft genoten. En, uh, kijk, je moet je voorstellen dat deze jongen van nooit in dit soort stadions gespeeld. En, uh, ik moet zeggen dat hij het erg goed doet. Hoe hij de eerste goal afmaakt is natuurlijk uh, kwaliteit. Maar ik ben hartstikke blij met hem. En de manier waarop hij het publiek bedankt is natuurlijk uniek in de Kuip. Hè? Die paar buigentjes alle kanten op. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat geeft aan uh, hoe, hij, uh, hoe hij erin zit. en Hij uh, ja, is gewoon een hartstikke goede jongen. Hoe groot is de opluchting na afloop in de kleedkamer? Nou, voorlopig ga je een hele leuke week tegemoet. En, en dat is zo vaak zo leuk van winnen. Als je een keer een wedstrijd wint, dan, uh, dan heb je natuurlijk daar enorm veel plezier in. We krijgen nog 11 wedstrijden. En we moeten gewoon elke wedstrijd keihard knokken voor de punten. Maar nogmaals, uh, wij kunnen zomaar van iedereen winnen ook. Timmerold maakt plaats voor Sebastian Timmerman. En Marit Leenstra op de baan. En uh, Jekaterina Lobicheva trouwens ook. De Rusin, 25 jaar. Leenstra, 21 jaar. Na moeilijke seizoenen bij TVM, dit seizoen opgebloeid. Bij Hofmeijer, Nederlands kampioen geworden. Ze werd uh, derde op het uh, Europees kampioenschap allround. En is op dit moment aardig goed bezig op de drie kilometer. Want ze rijdt al uh, ruim vijf seconden sneller... De, na 1800 meter dan Isabel Ost was. En die reed, uh, reed een tijd van 4, 07, 51 Trouwens een persoonlijk record voor die Duitse. Maar Leenstra is dus goed bezig. Reed nooit sneller dan 4.08. Een tijd die ze drie seizoenen geleden hier reed in Calgary bij de finals. Aan het einde van het seizoen. Kan ze dat volhouden in die uh, resterende twee ronden die er nog zijn? Want ze heeft inmiddels 2200 meter erop zitten. 256, 37. De rondetijden lopen ietsje op. Maar het is op dit moment maar met drie tiende van een seconde. Het verschil met ost blijft ruim vijf seconden in het voordeel van marit leenstra die er ook in de afgelopen ronde weer drie tiende van een seconde bij pakt. En laten we niet vergeten leenstra is dit toernooi ook gewoon goed begonnen met de derde plaats op de 500 meter in dezelfde tijd als Irene Bust. de concentratie spat er zo nu en al vanaf bij marit leenstra je ziet duidelijk dat ze echt probeert zo lang mogelijk technisch goed te rijden de bel klinkt voor de laatste ronde wat is het geval in deze ronde nu begint de man met de hamer wel langzij te komen zestiende van een 3,28,95. Betekent dat die marge van 5 seconden ten opzichte van ons in stand blijft. En dat Marit Leenstra hier een dik persoonlijk record gaat rijden op de 3 kilometer van dit WK round En dan maar moet afwachten strakjes wat de andere dames doen. Voordat ze weten wat die tijd in het klassement echt waard is. Maar het is goed. Want de 4,08 die zij ooit reed drie seizoenen geleden gaat er ruim aan. Hier komt Marit Leenstra. Het wordt geen net geen tijd binnen de 4 minuten. Dat zit er niet in. 4 minuten, 2 seconden. En 74 ste is wel een dikke verbetering van haar persoonlijk record. Lobisheva ook binnen naar 408, 12, Maar Marit Leenstra heeft een prima drie kilometer gereden. Want ze is uh, gewoon bijna zes seconden sneller dan dat ze een paar jaar geleden was. Ze knikt ja naar haar coach, dat is Jan van Veen. En ook naar Renate Groenewold die de rondetijden aangaf. En daarmee laat ze blijken dat ze tevreden is. En dat moet ze ook zijn met die 402, 74 publiek in Eindhoven was ontevreden. Kunnen ze nu tevreden zijn bij die 3-0? Of is dit een beetje geflateerd, Bas Tichler? Nou, dat is het zeker. Maar tevreden zijn ze even goed met nog een kwartier te gaan. AZ 0, PSV 3 door goals van Berg en uh, Zuzak twee keer. Daarmee is de wedstrijd natuurlijk eigenlijk al wel ten einde. Verbeek, de coach van AZ, dus naar de tribune gestuurd. Dat gebeurde al voordat het 0-3 werd overigens. En dat betekent dat Martin Haar, Jan Nederburg en Michel Fonk... De assistenten nu gezellig naast elkaar op de bank zitten. Maar ook maar met de armen over elkaar nu naar achter hangen. In de wetenschap dat het voorbij is. Er is links en rechts wat gewisseld. Gudmundsson in de ploeg gekomen bij AZ. Marcello en Bacal in de ploeg gekomen bij PSV. Maar het doet er dus gek genoeg allemaal niet zo heel veel mee toe. PSV zal bijzonder gelukkig zijn dat het met het oog op de wedstrijd tegen Lille... de koploper van Frankrijk donderdag voor de Europa League... deze wedstrijd als een goede generale mag beschouwen. En AZ weet dat het in zekere zin in last is... na de nederlaag tegen Excelsior. De nederlaag hier... ...komt er een ongelooflijk zwaar programma aan voor de ploeg uit Alkmaar. Want wat spelen zij de komende wedstrijden? Heerenveen uit, Twente thuis, Ajax uit en Roda uit. Nou, sterkte. Dan uh, zou het wel eens een hele lastige februari maand kunnen worden voor de ploeg uit Alkmaar. PSV verliest de bal op het middenveld. AZ wil nog wel eens naar voren. Toch in ieder geval een poging doen om daar de eer te redden. Klein overtredetje gemaakt door Bakal op Wermbloom. Vrij schop snel genomen naar de rechterkant. Gudmundsson. De IJslandse invaller dus, die te maken krijgt met Pieters. Naar binnen draait, een voorzet geeft tegen Pieters opschiet. Dan de bal terugkrijgt en het dan overlaat aan Paulsen. Het kwartier nog op de klok, slingert de bal voor. Makkelijk door Marcello weggekopt. En dan moet die bal worden opgevangen door Lens, die keurig naar de bal toe komt lopen. Otman Bakal lijkt een overtredingje te maken tegen Martens, maar AZ heeft de bal. En dus mag de wedstrijd doorgaan. Nee, het is gespeeld normaal gesproken. kwartiertje nog te gaan. PSV staat met 3-0 voor in Alkmaar. Twente won vanavond ook, maar het was eh, maar 1-0. Een goal van Chatley voor rust. Eens kijken wat Theo Jansen van Twente erover te vertellen heeft. Het was uiteindelijk nog niet makkelijk. Nee, je maakt het uh, jezelf moeilijk. Ik bedoel, je moet de eerste half gewoon uh, 2-3-0 voorstaan. En, uh, dat laat je na en dan, uh, dan kan dit gebeuren. Nou is het in het verleden wel vaker gebeurd... dat jullie wedstrijden uitspelen met minimaal verschil. Verschil vond ik vandaag, dat jullie op een gegeven moment slordig werden. Dat is niet iets wat je vaak bij jullie ziet. Ja, klopt. We waren zeker slodig. Uh, ik denk dat Vitesse niet eens zo heel goed speelde... maar dat wij die kansen aan hem gaven... en uh, ja, dat is niet uh, Twente Is dat gemakzucht? Ja, misschien, ik weet niet. Misschien een beetje uh, arrogantie. Ik weet het niet. Uh, in ieder geval niet goed. We moeten zorgen dat het weg is... en uh, dat we de volgende wedstrijden in ieder geval... weer met uh, 90 minuten tegenaan. gaan. Ja, want je bent het denk ik met me eens... dat als je uh, dat soort, zoals jij het noemt, arrogantie vertoont... Dan, dan kan je het een keer oplopen. Ja, en terecht ook. Ik bedoel... Uh, we waren vandaag sowieso niet in de positie om dat te doen. Ik bedoel, als je, als je 2-3-0 voor staat, dan, dan mag je misschien een beetje... Hè, wat gemakzuchtiger zijn, wat, wat meer trucjes doen. En, uh, maar vandaag uh, verloren we elke bal. Uh, ik bedoel, elke bal die naar voren ging, die kwam weer terug. En uh, ja, dat mag niet. Ik zag je een beetje geïrriteerd uh, reageren. En ook aan het einde van de wedstrijd met de assistent van Vitesse Menzo. zijn jullie geen vrienden? Ja, we zijn weer vrienden. Maar, wat was er aan de hand? Ja, niet, veel. Ja. Uh, ja, uiteindelijk was er niet zoveel aan de hand Ik bedoel, hij uh, kwam later naar me toe en legde uit wat er was En uh, toen we elkaar aan de hand geven En ik vond het was goed Je praat er een beetje omheen, wil je niet vertellen wat er gebeurde? Ja, wat, wat, wat voor zin heeft het om dat te vertellen? Ik bedoel uh, Omdat ik uh, nieuwsgierig ben en we zien in, in beeld uh, voortdurend Dat jullie met elkaar in gesprek zijn En dan zeg ik het netjes Ja, oké, okay, maar uh, je kan heel nieuwsgierig zijn Misschien moet je er een liplezer op zetten <laughs> Dankjewel Alsjeblieft Theo Jansen en Jeroen Elshoff waren dat. Uh, Twente won dus met 1-0. PSV doet het beter, hè Bas? Want het is 0-4 geworden in Alkmaar. AZ-PSV 0-4. Daar hadden toch vooraf niet zoveel mensen rekening mee gehouden. Viergever wil een paas geven van achteruit. En zomaar in de voeten bij Toyvonne. Die doet twee stappen. Wordt volgens door Viergever echt ongelooflijk boven geschopt. Maar wel net nadat hij de paas heeft meegegeven in de loop van Marcus Berg. Die staat vrij voor de keeper. Gaat eromheen en speelt de bal in het doel 0-4. Na 78 minuten in Alkmaar. En dan het gaat Sebastian Timmerman in Calgary met zijn met Voorhuis in de baan die de bel hoort. De verlossende bel zo vaak voor de laatste ronde op de drie kilometer. Ze rijdt op dit moment langzamer, behoorlijk langzamer dan Marit Leenstra. In de rondetijd ietsje sneller, maar het verschil van 2 seconden en 64 honderdste dat gaat ze niet meer overbruggen in de laatste ronde. Dat zou mij heel erg veel verbazen als Jorien Voorhuis daarin slaagt. En dus zit er ook geen persoonlijk record in. Dat reeds uh, twee jaar geleden in Salt Lake City... 4 0 75. De week daarna werd ze ook vierde op de weken afstand op de drie kilometer. Toen dacht iedereen, hé, we hebben weer een drie kilometer rijster erbij. Maar dat heeft ze toch een beetje laten liggen in de daaropvolgende twee jaar. Ze is binnen. Tweede tijd tot nu toe. 4 0 -4 43. Geen persoonlijk record dus voor haar. Haar tegenstandster kwam Met Polen. Luisa Slotkoska maar kwam in de race eigenlijk niet voor als het ging om het duel om de eerste plaats in de race. 4 58 is de eindtijd van Slotkoska voor haar net wel een persoonlijk record. Twee Nederlandse dames gehad. Dus ze staan ook 1 en 2 op deze 3 kilometer. Voorlopig met Leenstra, dus bovenaan. Voorhuis tweede. We gaan eens opmaken dadelijk voor de rit van de derde Nederlandse Diane Valkenburg. Tegen de Japanse Masako Hozumi. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car. So come on, let's ride.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 better Monica in my life Bega met Mambo nummer 5 en Sebastian Timmerman met Nederlandse nummer 3. Diana Valkenburg tegen de Japanse Masako Hozumi. De nummer 4 van het WK van twee jaar geleden in Hamar. Maar de Nuissen dat niveau nooit meer kunnen evenaren. En op de baan ligt ze ook achter ten opzichte van Valkenburg. En Valkenburg op haar beurt is sneller in de rondetijden en de doorkomsttijd dan Marit Leenstra was. En zo lijkt Diana Valkenburg ook op weg naar een persoonlijk record. 13e wedstrijd op de 500 meter. Nu kan ze even op de kruising lekker mee met Hozumi. Die net voor haar langskruiste van binnen naar buiten. Valkenburg van buiten en naar binnen. En dan gaat ze de voorsprong uitbouwen in de binnenbocht. En als ze die uit is, gaat ze het rechterstuk op. En dan is ze op weg naar de bel voor de laatste ronde. Leenstraat die 3-28-95 in haar rit. Zit Valkenburg daar nog binnen? Jawel, ze heeft gewoon de voorsprong vergroot. Tot 17e van een seconde met een rondetijd van 32.3. Als Valkenburg op de been blijft in de laatste ronde. Wat ze dit seizoen tot twee keer toe niet deed op zo'n lange afstand door vermoeidheid. En ze houdt dat ritme een beetje erin. Dan zit er een snelste tijd in en een persoonlijk record. Dat staat er vier. 4 jaar geleden gereden hier in Calgary. Hozumi komt door de binnenbocht nog weer ietsje terug bij Valkenburg. Valkenburg moet oppassen dat ze het niet weggeeft in die laatste meters. Daar komt de Japanse. Die gooit ook allebei de armen los. En de eindsprint ook bij Valkenburg. En Valkenburg wint dan toch net de rit in de snelste tijd. En een persoonlijk record. 4 0 44 voor Valkenburg. 4 51 is de tijd van Hozumi. Leenstra blijft deze twee dames wel voor in het klassement. Na de eerste dag, na twee afstanden. Maar Valkenburg die schaart zich dus in het rijtje van de vele dames... die hier persoonlijk record hebben gereden. En zij sluit de eerste dag af met twee persoonlijke records achter haar naam. Ze deed het al op de 500 meter. Ze doet dat ook dus op deze 3 kilometer. 44 Zij voorlopig het snelste na 7 van de 12 ritten op de 3 kilometer. AZ, PSV, ook niet lekker voor zo'n Alvarado als je zo'n wedstrijdje moet invallen, uh, Bas? Nee, dat is vervelend. Hij heeft uh, de kans gekregen. Ja, noodgerongen natuurlijk omdat uh, Romero geblesseerd is aan zijn enkel. Dat zal ook nog wel een staartje krijgen, want was er al aan geblesseerd. Speelde toch met Argentinië een oefenwedstrijd tegen Portugal. De blessure verergerde, dus kan hij niet spelen. Esteban dus in het elftal in de, als uh, keeper bij AZ. Vanavond, ja, hij de vier om zijn oren om ze te zeggen... Goh, hij is schuldig aan die goals. Nee. Dat kun je hem eigenlijk niet eens kwalijk nemen. Maar hij krijgt er wel vier om zijn oor. Dat doet wel pijn. Vijf minuten nog te gaan in deze wedstrijd. AZ komt nog eens met een kopbal nu van invaller Pelle. Maar die de bal in plaats van richting het doel. Wat toch zou helpen als je zou willen scoren weer eigenlijk terug naar de man die de voorzet gaf. De bal ligt inmiddels aan de andere kant van het veld voor de voeten van Schaars. AZ doet nog wel verwoede pogingen om de eer te redden. Maar ik zie zelf dat er niet meer van komen. Nee hoor, de ploeg van Verbeek die dus na 57 minuten door Nijhuis werd weggestuurd wegens het... Ja, vol schelden van de vierde official. Die ploeg die, uh, had de kansen wel in de eerste helft met name. En ook nog wel een paar in het begin van de tweede helft. Maar stuk voor stuk zijn ze om zeep geholpen. En PSV is ongelooflijk effectief gebleken vanavond. En de mogelijkheden die de ploeg uit Eindhoven kreeg gingen er feilloos in. De belangrijkste man is Balas Djudzak. Die inmiddels 12 goals achter zijn naam heeft en 13 assists in deze competitie. Dat is imposant. Terwijl nu op de achtergrond mensen lachen omdat een bal die door PSV-verdediging wordt weggetrapt, op het hoofd terecht komt van een niet vermoedende collega van de televisie die langs de zijlijn staat te kijken naar een camera. Plosseling een bal op zijn hoofd terecht. Nou, heeft hij ook nog iets aardigs meegemaakt vanavond. PSV valt weer aan. Doet dat met nog vier minuten te gaan. Overtreding van viergever op Berg. Levert nog een vrije schop op voor de ploeg uit Eindhoven met nog vier minuten te gaan. Is het 0-4 in Alkmaar. Wat een bal, Voetbal, langs de lijn. We beginnen in Engeland. Tottenham Hotspur heeft de uitwedstrijd tegen Sunderland met 2-1 gewonnen. Bij de Londenaren ontbrak Rafael van de vaart, die is nog geblesseerd. Steven Pienaar begon in de basis bij de Spurs. Manchester United won de zwaar beladen Stadsderby tegen City met 2-1. Grote man was Wayne Rooney. Hij zette United 10 minuten voor tijd op een voorsprong met een weergaloze omhaal. Voor Rooney was het zijn derde doelpunt in drie wedstrijden. Maar het was lang geleden dat hij met een omhaal scoorde. Arsenal blijft in het spoor van koploper United. Hekken sluiten Wolverhampton Wanderers werd met, met 2-0 verslagen. Robin van Persie maakte allebei de goals. Manchester United gaat een kop. 57 uit 26. Vier punten meer dan Arsenal. Dat heeft er 53 uit 26. City uit Manchester is derde met 49 uit 27. Dan volgen de Spurs, 47 uit 26, 10 punten dus achter op United. En de vijfde is Chelsea, dat heeft er 44 uit 25. Dan Duitsland, daar heeft Borussia Dortmund twee punten gemorst. De lijst aanvoerder speelde met 1-1 gelijk tegen Kaiserslautern. Bayern München profiteerde optimaal. De ploeg van Louis van Gaal won met 4-0 van Hoffenheim en steeg naar de derde plaats. De van een verkoudheid genezen Arjen Robben maakte het derde en het vierde doelpunt. Bij Hoffenheim stond Rijen Babel in de basis. Braafheid speelde niet. Hij was geschorst na een rode kaart bij zijn debuut vorige week. Dortmund gaat nog wel aan kop natuurlijk en blijft dat ook nog wekenlang... want de voorsprong is nog steeds 9 punten op Leverkusen en 12 op Bayern München. Dortmund heeft 51 punten, Leverkusen 42 en Bayern München 39... allemaal uit 22 duels. Morgen speelt Köln tegen Mainz en Wille Bremen gaat op bezoek bij Hannover 96. Bij winst kunnen Mainz en Hannover Bayern München trouwens weer inhalen. In Spanje heeft Barcelona voor het eerst dit seizoen punten verspeeld... in een uitwedstrijd. Op bezoek bij Sporting Grigon werd het 1-1. Ibrahim Avalai stond voor het eerst in de competitie in de basis... maar werd in de rust gewisseld. Eerder op de avond verloor Atletico Madrid thuis met 2-1 van Valencia. Om 10 uur is Racing Santander tegen Sevilla begonnen. Staat daar 2-0. Barcelona heeft 62 uit 23. Real heeft er 54 uit 22 en is daarmee tweede. En heeft dus nog een wedstrijd te goed. Morgen tegen Espanyol. En Valencia is derde, 47 uit 23. En het gat met Barcelona is, van Valencia is dus al 15 punten. Dan Italië. Twee wedstrijden. AC Milan won met 4-0 van Parma. Seedorf maakte de eerste. En nog bezig is Roma tegen Napoli. Het is daar 0-1. Milan heeft 52 uit 25. En Napoli is tweede met 46 uit 24. Inter is derde, 44 uit 23. Morgen onder andere de topper Juventus tegen Inter. En de ploeg van Wesley Sneijder moet winnen om aansluiting te houden bij AC. Dan België. Daar heeft coach Adrie Koste 3 punten gepakt. Club Brugge won met 2-0 van Zult. Anderlecht, donderdag de tegenstander van Ajax in de Europa League... won met 1-0 van Cercle Brugge. Door die overwinning heeft Anderlecht zich als eerste geplaatst... voor de play-offs om het kampioenschap. Anderlecht heeft 60 uit 26, gevolgd door uh, Genk 54 uit 25... Gent 46 uit 24 en dan volgt nog Club Brugge 45 uit 26. Dat zijn dus al 15 punten minder dan Anderlecht heeft. Bas tiggelen met de slotfase van uh, AZ-PSV. Een wedstrijd die uh, ja, minder uh, spanning bracht dan wij dachten. Hè? Ja, zeker. Het had in de eerste helft, zoals ik al eerder vertelde, alle kanten opgekund. Maar PSV benutte de kansen wel, AZ niet. En in de tweede helft nam PSV makkelijk afstand. Het is 0-4. Terwijl de officiële speeltijd erop zit. Zou er extra tijd bij komen, is de vraag. Het is een wedstrijd die voor Gert-Jan Verbeek niet alleen omdat hij is weggestuurd door Nijhuis een wedstrijd is om te onthouden. Want het is zijn honderdste nederlaag als hoofdcoach in de betaalde voetbal. Nou, ook leuk. Wat hij ook weet is dat hij voor de achtste keer in zijn carrière tegen Fred Rutte heeft gespeeld. En voor de achtste keer heeft verloren. Kortom, het was niet de avond van Verbeek, niet de avond van AZ ook. Het is afgelopen 0-4. Het zijn cijfers die wel eens wat geflatteerd zijn. Maar wel aangeven dat AZ geen goals kan maken en PSV heel makkelijk. Van Bas naar Subbas, Calgary. Met een uh, koninginnenrit op de 3 kilometer bij uh, de vrouwen. Want uh, de nummers 1 en 2 van de Olympische 3 kilometer. Die is maandag een jaar geleden verreden. Staan tegenover elkaar in de binnenbaan gaat starten. Martina Sablikova kan daar voltoorde tijd van maken. Is gestart en in de buitenbaan. Stefanie Beckert, de Duitse, 22 jaar uit Ervoer. Dit seizoen last gehad van een rugblessure. Deed daardoor niet mee aan het EK Allround. Maar nu keert ze dus weer terug met het oog op de weken afstand in Insel. Daar moet zij vlammen. Sablikova voortvarend van start gegaan. 14e wedstrijd op de 500 meter in een persoonlijk record. Dat wel moet 10,6 seconden goed maken ten opzichte van Christine Nesbit op deze 3 uh, kilometer. En het verschil met Irene Wüst ook maar even noemen, dat is uh, bijna 6 seconden in het nadeel van Martina Sablikova. Wüst rijdt de na trouwens tegen Gillian Rukard uit Amerika we zagen Wüst met een strak gezicht de net haar voorbereiding doen. En nu kijk ik naar de baan waar Sablikova de voorsprong uh, van een aantal meter heeft opgebouwd ten opzichte van Beckert. Dat zijn we wel gewoon. Beckert die komt vaak terug naarmate zo'n 3 kilometer vordert. En de 50-51 van Sablikova... Daarmee schrijft ze de snelste tijd in ieder geval nadat ze de eerste volle ronde erop heeft zitten. 600 meter dus afgelegd. Diana Valkenburg nog altijd het snelste met 4 0 44 Hozumi daar direct achter en Leenstra op de derde plaats. En Leenstra staat in het algemeen klassement na die 500 meter. Toch ook bijna zes seconden voor ten opzichte van deze Martina Sablikova. Dus die moet gewoon een hele sterke drie kilometer gaan rijden en dik binnen de vier minuten gaan eindigen. 1 20, 92 is de doorkomst. ...van Sablikova als ze er inmiddels 1 kilometer op heeft zitten. Voorsprong ten opzichte van Valkenburg is 1,6 seconden. En op de baan is het verschil naar Beckert toe heel erg groot. Maar Beckert weet je het dus nooit, ik zei het al, die komt nog wel eens terug. Maar het verschil is geslagen al zeker een meter of 50 in het voordeel van Sablikova. Al wordt dat nu ietsje minder of dat Beckert de binnenbocht heeft gehad. Sablikova arm op de rug, geconcentreerde slag. Ze blijft binnen de lijnen, 1,51,56, tijd tijd. De... 30,4 seconden. Dat betekent dat ze inmiddels een voorsprong op Valkenburg heeft opgebouwd van 1,2 seconden. En op Leenstra moeten we daar dan een drietiende bij optellen. Dus dat valt allemaal tot nu toe nog wel mee. Het verschil dat Sablikova maakt ten opzichte van die twee dames. Maar de rondetijden van de Tsjechische, die zijn wel zo vlak als wat. Allemaal rondjes van 30,4 seconden. Eens kijken of dat nu, na 1800 meter, er weer in zit. Daar komt Sablikova weer langs. Twee tiende verval. 30,6 seconden nu. Maar wel bijna 2 seconden sneller al dan de tussentijden van Valkenburg met 2,21 en 99. Maar ze is wel ruim 2 seconden langzamer in deze fase dan bijvoorbeeld het schema van het wereldrecord. Dat we er toch voor de zekerheid maar even bij hebben gebracht. Maar de 3,53-34 van Klassen van vijf jaar geleden bij dat vorige WK. Dat is wel een dijk van een tijd. Dus, uh, daar komt Sablikova weer aan. De armen weer op de rug, op dat rechte eind. Geconcentreerd rijdt ze nog altijd goed rond. Geen spoor van vermoeidheid als je naar dat gezichtheid kijkt. En Ronde van 30-7 wederom. 252, 74 de doorkomsttijd wordt het verschil met Valkenburg nu wel in één keer behoorlijk groter. 3,1 seconden. Maar ze heeft die zes seconden die ze nodig heeft ten opzichte van bijvoorbeeld Marit Leenstra nog niet te pakken. Daarvoor moet ze het vol zien te houden in de resterende ronde van deze drie kilometer. En dat is er dadelijk nog maar eentje. Daar komt van weer aan. Hier gingen de rondetijden van Leenstra en Valkenburg al snel omhoog. Dus hier moet ze dan het verschil maken. Maar ook zij begint wel te knokken. 31 rond voor Sablikova. 3,23 77 is haar doorkomsttijd. Als ze dus die laatste ronde ingaat. 3,55. Dat zou mogelijk moeten zijn. Als ze een goede laatste ronde er ook uitpest. Sablikova Bekkert, geen, geen velden of wegen te bekennen. Die dame heeft nog een lange weg terug te gaan. Wil ze kunnen stunten bij dat WK als dan in Insel? Daar komt Sablikova aan. Ze pesten nog alles uit in die laatste ronde. Houdt dat tempo er nog goed in. En dan slaat ze nog een grote slag naar de concurrenten. En inderdaad, het wordt een tijd van 3,55. 55, 54 voor Martina Sablikova. Persoonlijk record ook nipt voor haar. 4,00, 77 is de eindtijd van Beckert. En daarmee is zij tweede. Sablikova is daardoor Leenstra ook net voorbij gegaan in het algemeen klassement na de eerste dag. Leenstra volgt morgen op de 1500 meter op 72 honderdste van een seconde van deze Martina Sablikova. Die dus nu aan de leiding dankzij een nipt persoonlijk record, klein persoonlijk record... op. Zijn Zowel de 3 kilometer als in het algemeen klassement. En de volgende dame die dadelijk gaat rijden. Is voor Nederland weer heel interessant. Want dat is Irene Wust in haar rit. Gillian Roekhardt. Weinig bespaard. Dit seizoen, uh, een paar weken geleden, werd met 2-1 van PSV verloren. Door een doelpunt in de 93ste minuut. Nou denk je, daar zullen ze wel wat van geleerd hebben in Tilburg. Nee hoor. Ze kwamen nu vlak voor tijd met 3-2 voor. Een goal van Richters, een hele mooie. Maar toen kwam weer die 93ste minuut. En toen maakte Forstermans gelijk voor FC Utrecht. Je zal toch trainer zijn van Willem II? Ze zeggen wel eens zo dichtbij en toch zo ver weg. Ja, nou ja, hoe je het maar noemen wil, maakt niet uit. We, we vechten alles eruit, deze wedstrijd ook weer. Bij Vlaag hadden we gewoon meer mogelijkheden. En we namen in de eerste helft denk ik dat we het veel beter uit moeten spelen. Dat we heel, heel slottig zijn in balbezit. In De tweede helft hebben we op een gegeven moment de 2-2 binnengekregen in de omschakelmoment. En vanaf dat moment stonden we met de rug tegen de muur. En je maakt toch een 3-2. Ja, dat dit nog weer gebeurt, dat hoort typisch bij ons. Echt kinderlijk eenvoudig een vrije bal weggeven en dan wordt de vrije bal binnengekopt. Het is me wel meer opgevallen. Spelen, ik heb jullie ook tegen PSV gezien. Speel je met name achterin een, een geweldige wedstrijd. En vandaag de, de backs die werden aan alle kanten voorbijgelopen. Ja, maar die worden niet door kinderachtige spelers voorbijgelopen. Ik denk dat ze alles eruit gehaald hebben wat erin zit. We, we hadden gekozen voor toch een strategie waarbij de nummer 10 van hun vrij stond. Dan heb je af en toe de kans dat je ja, onder de voet wordt gelopen... door 1 tegen 1 situaties aan de zijkant. Omdat je in het centrum door moet dekken. Maar goed, uh, ik denk dat over de hele wedstrijd dat ze het redelijk hebben opgelost. Ja, maar voor hetzelfde geld wordt 2-3 voor Utrecht op een gegeven moment. Ja, want dan zag het in de tweede helft wel naar uit, hè? Ja, absoluut. Uh, in de tweede helft moet je daar gewoon uh, terecht wat bij zeggen. Hè? En een paar kansen gehad met ballen voorlangs. Uh, ze lopen er zelf nog een bal uit die er eigenlijk uh, in gaat. Ja, op dat moment heb je geluk. En uh, ja, goed, je, anders kom je zelf niet aan het voetballen als je achter hun aan blijft lopen. En dan is het vanuit de omschakeling voetballen. Maar ja, dat wil je niet in thuiswedstrijd. Tegen PSV dacht je? Die, dat punt is in de pocket. Ik denk dat je nu ook dacht... die drie zitten in de pocket toen Richter scoorde. Toen Richter scoorde dacht ik dat hij binnen was, ja. Inderdaad, dat klopt. En, uh, ja. Misschien hebben ze dat in het veld ook gedacht, uh, helaas. Ja, want dan moet je toch weer al die scherven gaan opruimen. Opruimen in de kleedkamer na afloop. Ja, 100%. Vorige week was het natuurlijk een enorme tik die we in Groningen kregen. En uh, ja, dit is een dubbele tik denk ik, omdat je overwinning bijna binnen hebt. En uh, je gaat een super gefrustreerde kleedkamer in, omdat de punt is. Of het nou verdiend is of niet. Kijken over de hele wedstrijd is gewoon een terecht punt. En Utrecht gaat in de tweede helft voor kunnen komen. Maar ja, dat telt niet als je een minuut voor tijd op 3-2 voor staat. Dan telt alleen de overwinning binnenhalen. Wat overheerst? Ja, enorme teleurstelling. En dat zei Gert Heerkes, want hij is die trainer van Willem II tegen en die Houtkamp. We gaan kijken naar Wust, Sebastian Timmerman. Ze doet het goed na 1400 meter althans. Want ze is sneller dan Sablikova in 1.50.10. En daardoor ook op dit moment binnen het Nederlands record. En dat staat al sinds 2007, november 2007, op naam van Renate Groenebold. En die zal met meer dan gemiddelde interesse dus kijken naar de baan. Om te kijken of ze dat Nederlands record misschien wel kwijt gaat raken aan Irene Wust Die een voorsprong verdedigt van 5 seconden en 76 honderdste op Sablikova. Niet tevreden was over haar 500 meter waar ze derde werd. Maar dus nu weer een 3 kilometer rijdt zoals we hem wel vaker van haar hebben gezien. De dood of de gladiolen Maar voorlopig gaat het... De allemaal goed want met 2278 en de rondetijd van 30,6 seconden na 1800 meter is ze nog altijd sneller dan Martina Sablikova en rijdt ze ook nog steeds binnen het uh, uh, Nederlands record van 355,98 van Renate Groenebolt maar nu dat deel 2 van die 3 kilometer in die laatste twee ronden dadelijk kan ze het daarin volhouden de oud olympisch kampioenen op deze afstand het wedstrijd terrein komt ze weer aan twee rondjes dus nog te gaan het uh, ja de tempo zit er iets minder in dat zie je ook ook in de rondetijden 31-3 levert ze nu 16e in ten opzichte van Sablikova. Loopt dat verschil dus terug. En loopt ook het verschil terug ten opzichte van dat Nederlands record van Renate Groenebold. Die destijds eindigde met rondetijden 31-6 en 31-9. En dan moet Wust nog behoorlijk gaan doorrijden. Wil ze dat gaan redden. En ze valt toch een beetje stil. Ook aan de overzijde in de binnenbocht. Maar heeft dadelijk nog maar één rondje te gaan. De tegenstander van Wust, Rukard, die komt in GVL wegen. voor in deze strijd. En Wust met de mond inmiddels wagenwijd. Het overkrijgt de bel voor de laatste ronde. Maar levert nu met 32-2 toch te veel in. Ze heeft uh, er alles aan gedaan. Is er weer ingevlogen. Maar dat komt haar nu in die laatste twee ronden toch duur te staan. Nederlands record. Dat kan ze denk ik wel gaan vergeten. En de snelste tijd ook. Want ze verloorde net al te veel op Sablikova. Maar mag dus 5 seconden en 76 rondes te verliezen op Sablikova. Om maar voor te blijven in het algemeen klassement. Daar komt Irene Buust weer aan. Persoonlijk record zou er nog wel in kunnen zitten. 3,59. 74 staat het Nederlands record. Zit er inderdaad niet in. Dat blijft staan op naam van Groenebolt. Maar met 3.58.05 rijdt Irene Wüst de tweede tijd. Maar wel een persoonlijk record dus. Rukard is ook binnen na 4.04.14. Irene Wüst blijft Sablikova voor in het algemeen klassement. Een persoonlijk record op de 500 meter zat er niet in voor Wüst. Op de 3 kilometer zit het er wel in voor Irene Wüst. Ondanks die moeilijke twee laatste rondes blijft zij Sablikova dus voor in het klassement na de eerste dag. En eens Morgen een voorsprong van 1,6 seconden op Sablikova op de 1500 meter. Nog twee ritten te gaan. Eerst Klaassen tegen Ischino. Die lijken niet echt mee te doen in het algemeen klassement. Tiende en achttiende werden zij op de 500 meter. En dan in de laatste rit gaan we kijken wat Brittany Schusselen kan op deze drie kilometer. De dame die zo overtuigend de 500 meter won Zij rijdt straks in de laatste rit tegen een landgenote. Tegen namelijk, uh, of kunnen we gaan we kijken wat Mesmit natuurlijk doet. Zij, zij moet ik noemen wat zij won de 500 meter. En zij rijdt dus tegen die Brittany Schuster. I, I, I, I, I, I, I will follow him, follow him where... I must follow him ever since he touched my hand. Peky March met I will follow him. Wat een goal. De eredivisie. Is Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met AZ-PSV dat eindigde in 0-4 na 0-2 ruststand. 0-1 Berg, 0-2 en 0-3 Doetjek en 0-4 Berg. Twente uh, bleef ook koploper samen met PSV, want Twente versloeg Vitesse met 1-0. Dat was ook de ruststand door een goal van Chatli. Twente wint, blijft dus volop meedoen, maar makkelijk ging het niet vanavond. Daarover Theo Jansen. Nee, je maakt het uh, jezelf moeilijk. Ik bedoel, je moet eerst zelf gewoon 2-3-0 uh, voorstaan. En, uh, dat laat je na en dan, uh, dan kan dit gebeuren. Jansen vindt dat Twente slordig speelde. Misschien heeft dat wel met gemakzucht te maken.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 Als we zo door blijven gaan, laat ze de laatste wedstrijden spelen we weer goed. En dan, dan maak ik me eigenlijk niet druk over de toekomst. Ado Den Haag won met 3-0 van VVV. Alle goals vielen naar rust. Ze waren van Toornstra, Boulekin, eerst uit een strafschop en vervolgens een gewone goal van Boulekin. En na die overwinning vorige week op PSV had Ado nu dus ook drie punten tegen VVV. Trainer John van der Bron was niet erg tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft, maar Ado herstelde zich goed naar rust.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 Willem II FC Utrecht werd 3-3 na een 2-1 ruststand. Utrecht kwam voor via Mettens. Het werd gelijk door Van der Heijden. En een paar minuten later maakte Hakkola 2-1. Na rust mettens met zijn tweede goal en de gelijkmaker. En in de 89e minuut Richters. 3-2 voor Willem II. En toen dacht iedereen in Tilburg, nou is de winst weer een keertje binnen. Maar in de 92e minuut Forstermans met de 3-3. En door dat laatste doelpunt wist FC Utrecht, dus, FC Utrecht dus toch nog een puntje binnen te halen. Goed was het niet vandaag de uitleg van de trainer van Utrecht, Tom Duchatigné.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 Feyenoord-Hirakelis werd 2-1, dat was ook de ruststand. Miyachi maakte 1-0 voor Feyenoord, 2-0 de biseswaar, dat was een hele mooie, en fladeerdes 2-1. In de uitverkochte Kuip behaalde Feyenoord zijn eerste overwinning dit jaar. Dat is wel lekker, moest de trainer Mario Been toegeven. Ja, nee, dat is duidelijk. Daar is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 En dan de stand aan kop. PSV, 50 uit 23. En dat is net zoveel als FC Twente, maar PSV heeft een veel beter doelsaldo. Derde is Ajax, 44 uit 22. Dan Groningen, 43 uit 22. Ado Den Haag heeft er 41 uit 23. En AZ, 37 uit 23. Onderin de dertiende plaats wordt gedeeld door Heracles en Feyenoord. 24 uit 23. Maar het doelsaldo van Heracles is beter. Vijftiende Vitesse, 22 uit 23. Dan Excelsior, 19 uit 22... VVV 13 uit 23 en Willem 2 sluit de rij 5 vijf punten achter op VVV 8 uit 23. Morgen om half drie is er NAC tegen Heerenveen, NEC Excelsior en Rode JC tegen Ajax. En om half vijf is er nog De Graafschap tegen FC Groningen. Klasse heeft al gereden en Nesbit is nu in de baan. Hoe gaat het, Sebastian? Ja, de eerste rondes daarin heeft ze het ritme wel aardig te pakken. Maar ik ben benieuwd naar de laatste rondes van Christy Nesbitt. Want daar had ze twee weken geleden in Moskou het toch heel moeilijk mee. En toen kreeg ze een enorme ram. En verloor ze toch heel veel tijd in die laatste twee rondes op bijvoorbeeld Wust en Sablikova. Nesbitt moet een persoonlijk record rijden om Irene Wust ineens eerste dag in het algemeen klassement voor te blijven. Ze zit uh, zeg maar op het vinkertouw van de tijden van Irene Wust. Met 1,51-27 rijdt ze 1 seconde en een tiende van een seconde op dit moment langzamer dan Irene Dust. Ze mag ruim 4 seconden verliezen. Deze Christine Nesbitt, die het opneemt, dus tegen haar landgenote Brittany Schussler. Die gingen de eerste rondjes wel aardig mee met Christine Nesbitt, maar nu moet ze Nesbitt toch laten gaan. De Canadese kampioenen op de 500, de 1000, de 1500 en de 3000 meter. De 5 kilometer reed ze niet bij dat Canadese kampioenschap, dus daardoor is ze ook geen kampioenen daarop. En nu kijk ik weer. De tijden. En dan verliest ze nu toch wel behoorlijk wat. De eerste keer dat Nesbit nu weer een behoorlijke schade oploopt. Want het verschil met Irene Wüst is nu gegroeid naar bijna twee volle seconden in het voordeel dus van Irene Wüst. En dat ziet er dus voorlopig wel aardig goed uit. Want als daar nog twee seconden bij komen. En dan, waarom zou dat niet kunnen gaan gebeuren in die laatste twee ronden. Die moeilijke ronde voor Christine Nesbit. Dan kan Wüst wellicht Nesbit dus voorblijven in het klassement na de eerste dag. De nog twee ronden te gaan. Kijk, hier is weer een 32 er 32,4 seconden. Ze verliest nu 1,2 seconden steeds per rondje. En het verschil met Wüst is al opgelopen. Na 2 seconden en 24 honderdste. Het verschil dus tussen Irene Wüst en Christine Nesbit Die nu aan het knokken is. En dus ook weet dat morgen die lastige 5 kilometer nog komt aan het einde van dit toernooi. Die ze twee seizoenen lang niet heeft gereden. Op de baan komt Schussler ook weer wat dichterbij Christine Nesbit. De bel klinkt wel voor Christine Nesbit. Wat is nu het verschil met Irene Wüst in, dat, uh, uh, in die tijden? 3,28 28 54 voor Nesbitt. Dan is het verschil al meer dan 4 seconden in het voordeel voor Irene Wüst. Nesbitt mocht verliezen, 4,86 seconden. En zo zou het zomaar kunnen gebeuren dat Wüst aan de leiding gaat... na de eerste dag van het WK Allround. Of Nesbitt moet met dankbede aan een laatste binnenbocht... en nog behoorlijk wat uittoveren. Het is moeilijk, het is knokken. Bij de wereldkampioenensprint, Christine Nesbitt... De rit wel gaat winnen. Maar 4 87 moet rijden om Wüst voor te blijven in het algemeen klassement. En dat zit er niet in. 4 0 44. Wüst aan de leiding. Dus na de eerste dag voor uh, Schussler noteer ik 4 0 -4, 23. Maar de winst op de drie kilometer gaat dan wel naar Sablikova. Maar misschien is Irene Wüst ook wel een beetje morele winnares na deze eerste dag. Want zij gaat aan de leiding in het klassement. Alhoewel het verschil met Sablikova niet al te groot is. Nesbit volgt ook. Op het vinkentouw van Irene Wust 29 honderdste van een seconde is morgen het verschil. Op de 1500 meter tussen de Olympisch kampioenen op die afstand Irene Wust en Christine Nesbit Sablikova derde na de eerste dag op 1,65 van Irene Wust. Vierde Leenstraat doet ook goed mee. 2 seconden en 37 honderdste achter Wust. Valkenburg en Voorhuis zesde en zevende. PSV herstelde zich vanavond uh, voor de nederlaag vorige week tegen ADO Den Haag. Het won met 4-0 van AZ. Arno Vermeulen met de trainer van PSV, Fred Rutte. Fred, gefeliciteerd. Uh, het moet een heerlijk gevoel zijn. Ja, ik denk dat... Natuurlijk uh, ja, heeft het een heerlijk gevoel als je in Alkmaar met, uh, met 0-4 wint. Uh, ik dacht dat wij de eerste ploeg zijn die je punten afpakken dit seizoen. Roda, tweede. Oké, okay, tweede dan, maar...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 Wat kan dit voor een elftal betekenen? Ja, kijk, natuurlijk neem je dit mee naast aan de donderdag. En, uh, en dat, is, dat is ook een hele lastige uitwedstrijd Maar het geeft wel het gevoel dat we een doelpunt kunnen maken. En, uh, en zeker in, in Leel, want uh, Europees gezien, een uitdoepend, ja, dat is wel heel erg belangrijk. En uh, die willen we wel graag gaan maken. Vorige week passeer Berg, uh, ten vervuren van Koevermans, nu de Rijnen terug. Was die geprikkeld? Ja, als, als uh, spelers zo reageren met... Het uh, is ja, dus zeker die, uh, die reactie op, die, op de schot van Ola. Als je daar heel dichtbij zit, dan ben je scherp en dan ben je alert. en Dat vind ik prima. Je hebt het contract met uh, Juchak verlengd, maar dat heeft geen enkele zin. Want als hij zo doorgaat, dan ben je hem toch over een paar maanden kwijt. Ja, ja, hij gaat tegenwoordig zo ook al met de rechtsbinnen schieten. Dus, uh, Twee keer, hè? Ja, nee, maar uh, ja, Ballas uh, was vandaag weer de Ballas die we kennen. En, uh, ik heb me er ook eerlijk gezegd ook noodzorg om gemaakt, hoor. Want in het seizoen... Je kan nooit 34 wedstrijden, echt alle wedstrijden, absoluut top spelen. Hij natuurlijk een geweldig seizoen. En, uh, ja, dan weet je ook dat er, uh, dat er met dat soort spelers... die, uh, die langzamer richting uh, een categorie gaan... Wat, uh, wat de Nederlandse competitie gaat te ontstijgen. Uh, kijk, ik bedoel, uh, dat is een ontwikkeling die hij doorgemaakt de afgelopen uh, anderhalf jaar. Ja, dan weet je dat daar altijd belangstelling op zit. En, uh, wij zijn er heel erg gelukkig mee dat hij het contract heeft uh, verlengd. En wij hopen ook dat hij... Niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar nog bij ons speelt. Fred Rutte, de trainer van PSV, dat dus met 4-0 won. Uit in Alkmaar van AZ. Straks uh, hoort u nog een uur met het ogenborgen. Kees Grimbergen doet de presentatie. En daarin natuurlijk ook de 5000 meter bij de mannen in Calgary schaatsen. Langs de lijn, dat is terug. Morgenmiddag om twee uur. Tot dan.